723, voor de vierde en volgende week werd dit programma geopend door de CD Spirit Emotions van ons eigen Nederlandse label Oriane Music. Muziek voor yoga, pilates, tachi, kui, kong en eens even kijken of ik zijn naam uit kan spreken. Wie het allemaal gemaakt heeft, want ik had het ergens gelezen. ...mogelijk hè, in ik zo'n laatste keer... ...en de muziek is bijna afgelopen en mooi, zo was het ja... ...we gaan uh, verder met Asher Queen, Music for Love... ...veel plezier voor uh, in dit uur, twee uur, nieuwheidsmuziek bij Peaceful Radio... van Guzigovski van het label Phoenix Muziek. Mooie uh, muziek om uh, lekker bij te ontspannen. En even kijken, en te mediteren volgens Phoenix Muziek zelf. Het eerste uur van Peaceful Radio, aflevering 723, uh, is bijna afgelopen. We gaan afsluiten met heel side tunings van Christian Alvat. En uh, ja, dan beginnen we gewoon bij nummer 1 Want we weten nooit precies wanneer het allemaal is afgelopen Goed, uh, ik wijs nog even op mijn, uh, ja, op mijn website Peacefulradio.eu Daar kan je dit programma eindeloos, maar ook eindeloos, naluisteren Ga naar pagina Listen to Music En ja, val ermee in slaap, of wat dan ook Goed en op tot straks aan de andere kant van het uur voor nog een nieuwtje voor Radio.